Mulan Lang geleden, in Han China, leefde Fatshau. Hij was een krijger bij het keizerlijke leger. Hij had een mooie dochter, Mulan, genaamd. Mulan hield van haar vaders harnas. Ze droeg het altijd en bewonderde zichzelf dan in de spiegel. O, oh Mulan, wat ben jij aan het doen? Vader, waarom kan ik niet een krijger zijn, zoals jij? Omdat vrouwen niet zijn toegestaan om in de strijd te vechten, mijn kind, ze kunnen gewond raken. Zij moeten voor het huis zorgen. Maar vrouwen kunnen net zo goed zijn op het strijdveld als mannen. Ja, mijn kind, maar de generaal zou nooit een vrouw toestaan in de oorlog. Op een dag hoorde de keizer van Han in China dat de Hunnen het leger gingen aanvallen. De Hunnen werden geleid door de uiterst gemene Shan Yu, die hun land wilde stelen. Ons leger is niet groot genoeg. Ik wil dat er van elk gezin minstens één persoon meevecht in deze oorlog. Hoe meer, hoe beter. Al snel wist iedereen het. In één familieleed van elk gezin werd naar de bergen gestuurd om daardoor de generaal getraind te worden. Maar thuis in Moulans huis gebeurde er iets onverwachts. Oh, ik moet gaan. Dat is het bevel van de keizer Maar je bent niet goed in orde Hoe kan je zo vechten in de oorlog? Maakt niet uit Mijn land en mensen hebben me nodig Ik vertrek morgen Nee, mijn vader is zo ziek Dit zijn gevaarlijke bergen Hij is niet eens in staat om tot bij de generaal te komen Mijn land is in gevaar Maar ik kan mijn vader dit niet laten doen Mulan zou het niet opgeven. Ik weet wat ik moet doen. Ik zal gaan trainen in de bergen. Ik zal vechten voor mijn land en de hunnen vernietigen. Het spijt me vader. Ik weet dat je furieus zal zijn morgen vroeg, Maar ik kan je niet verliezen. En ik kan ook niet aanzien dat mijn land verslagen zal worden. Vergeef me dat ik niet naar je luister vader. Maar ik moet dit gevecht vechten. Als een man. Dus dat is wat ik zal doen. En zo vertrok de dappere Mulan naar de generaal van het keizerlijke leger. Ze wist dat vrouwen niet waren toegestaan in het gevecht. Maar ze wist ook dat de liefde voor haar land en voor haar vader uit haar hart kwam. Op dit moment maakte het haar niet uit of ze nou een man of een vrouw was. Ze was een krijger. Je zei dat je naam Cheng is. Klopt dat? Hoe zijn je gevechtsvaardigheden? Uh, ja, generaal. Chang heet ik. Mijn gevechtsvaardigheden zijn misschien niet zo goed... als de hoogopgeleide krijgers hier. Maar, maar geloof me, ik zal u niet de kans geven te klagen. Ik hou van je gedrevenheid, Chang. We zullen morgen met je training beginnen. Mulan was vastberaden, sterk en moedwillig. Ze trainde hard om haar zwaardvaardigheden aan te scherpen. Ze leerde snel... Wanneer iedereen lag te rusten, was zij haar vaardigheden aan het trainen. Mulan werd snel als man geaccepteerd in het leger. Haar medekrijgers hielden van haar zelfvertrouwen en passie voor haar land. Maar er was nog iemand onder de indruk van Mulans training. Het was de beschermdraak Mushu. Mushu was door Mulans voorouders gestuurd om haar te helpen. Toen Mulan haar huis in de bergen verliet had haar moeder haar zien vertrekken. Angstig ging zij meteen tot haar voorouders bidden. O, oh, help ons! Bescherm mijn dochter! Maak je geen zorgen, ze is een dapper kind. Ze heeft een hart van goud. Mushu is een beschermdraak. Hij zal over Mulan waken. En zo was het dat Mushu altijd over Mulan waakte. Mulan wist niet eens dat ze een beschermdraak had. Maar Mushu verloor haar nooit uit het oog. Ah, kijk hoeveel talent ze heeft. Ze verdient een kans om haar vaardigheden te laten zien. Mushu besloot een netbrief te schrijven met het bevel dat Li Chan richting de bergen moest marcheren. De hunnen hebben de stad aangevallen. We hebben bevel gekregen om naar de bergen te marcheren en de rest van hun clans te vernietigen. De troepen marcheerden door de bergen. Niet wetende dat dit een grote vergissing was. De Hunnen hadden hun stad niet aangevallen. Ze zaten allemaal verstopt in de bergen en hoopten dat hun keizerlijke leger een fout zou maken. De Hunnen vielen het keizerlijke leger aan. Ze waren erg in de minderheid vergeleken met de Hunnen. Ze vochten en vochten, maar het had geen zin. Plotseling, Wacht, ik heb een idee. Mulan nam het laatste kanon en schoot deze tussen de bergen. De sneeuw viel naar beneden en al snel lagen de hunnen begraven onder de sneeuw. Hoera, we hebben gewonnen! Woehoe! Ja, ja, we hebben gewonnen! Ja, ja, we hebben gewonnen! Maar het kanon had Moelan ook geraakt. Ze viel neer op de grond. Iedereen verzamelde zich om haar heen. Toen een krijger haar op wilde tillen, viel haar helm af. En haar lange, glanzende haar waaide nu in de wind. Man, oh, ik wist niet dat Cheng zo klang haar haalt. Oh, mijn helm! Waar is mijn helm? Wat is er gebeurd met je stem, Cheng? Heb je je keel verwond? Wacht, jij bent niet Cheng. Jij bent geen man. Jij bent een vrouw. Zeg me, wie ben je? Oh, het spijt me zo, generaal. Ik ben niet de vijand. Ik ben Fa Mulan, dochter van Fa Shao. Mijn vader was ziek. En ik wil niet dat hij zich nog verder bezeert. Ik hou van mijn land. Maar vrouwen zijn niet toegestaan om te vechten. Ik heb mezelf als man vermond, zodat ik in de oorlog kon vechten. Ik bedoelde het niet verkeerd. Maar er is iets fouts gebeurd. Je hebt ons bedrogen. Ik zal je leven sparen omdat je geholpen hebt de hunnen te verslaan. Maar je kan niet meer vechten. Ga nu meteen terug naar je dorp en kom nooit meer terug. Mulan was compleet gebroken... Mushu had Mulan gevolgd. Op haar weg door de bergen hoorde Mulan vreemde stemmen. Terwijl ze de stemmen volgde... Oh nee, de Hunnen. Ze zijn nog in leven. Nee, ze marcheren richting de stad. Ik moet de generaal waarschuwen. Mulan rende naar Shilan. Generaal, generaal. Jij, hoe durf je terug te komen? Generaal. De Hunnen leven nog. Ze marcheren naar de stad. Onze keizer is in gevaar. Ik heb geen reden meer om je te vertrouwen. Ga weg. Nee, maar alsjeblieft. Wat moet ik nu doen? Nee, ik zal een nederlaag niet accepteren. Ik moet het proberen. Ik zal mijn keizer en mijn land redden. Mulan was vastbesloten om eigenhandig de Hunnen tegen te houden. Ze nam haar paard en vertrok naar de stad. Ondertussen... Waarom zou ik die Cheng vertrouwen? Ik bedoel, Mulan weer. Maar ze heeft wel mijn leger gered. En ze liet excellente zwaardvaardigheden zien. Wat als ze de waarheid vertelt en de keizer echt in gevaar is? Dat kan ik niet laten gebeuren. Niet op mijn dienst. Ik zal met mijn leger nu meteen naar de stad vertrekken. En dus vertrok Mulan om haar land en keizer te beschermen van de hunnen. En zo deed ook het keizerlijke leger dat. Toen Mulan de stad naderde, zag ze dat sommige hunnen al door de poorten heen waren. Nee, dit betekent dat Shanyu al het paleis is binnengegaan. Ik moet onze keizer redden. Mulan haastte zich naar het paleis en zag dat daar de keizer al gevangen was genomen. Nee, wat moet ik nu doen? Wacht, ik heb een idee. Oh, de machtige Shanyu. Ik ben zo blij u leven te zien. Wat? Wat bedoel je daarmee? Niemand kan me iets aandoen, mooie jonge dame. Dat is wat ik ook tegen hem zei. Maar hij bleef lachen en zeggen dat u niks bent vergeleken met hem. En dat u. Wacht, wie is hij? Cheng. Cheng, wie is Cheng? De krijger van het keizerlijke leger. Degene die uw soldaten onder de sneeuw begroef in de bergen Oh, die kleine man Ja, ja, hij zei dat zelfs als u niet dood zou gaan Hij u uit zou dagen en u zou verslaan met zijn eigen handen Maar hij weet niet dat u nog leeft Hij is op het dak Waarom volgt u mij niet daarheen en val hem eerst aan? Hmm, dat vind ik wel wat Soldaten, laat de keizer niet gaan Laat me eens zien hoe goed deze Chang is. Chang Yu volgde Mulan naar het dak. Mulan duwde hem meteen van achter en nam haar zwaard van onder haar kleren. Wat? Waar is die Chang? En waarom hou jij een zwaard vast? Chang, degene die uw soldaten begroef onder de sneeuw staat recht voor u, Chang Yu. Hoe durf je mijn mensen aan te vallen? Ik zal je hier ter plekke verslaan. Hahaha, een vrouwelijke krijger? Waarom? Bent u bang omdat ik een vrouw ben? Ben maar niet bang. Ik zal het je niet makkelijk maken. Hoe durf je? Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Jean Yu was verslagen. Mulan kwam de trap af om haar keizer te redden. Maar tot haar verrassing... Generaal li Shan. De keizer was al bevrijd door generaal Li Chan en zijn leger. Iedereen kwam er nu achter dat Chan Yu weg was. De Hunnen werden gearresteerd en gevangen genomen. De mensen dansten en zongen om hun overwinning op de Hunnen. Heel Han in China vierde hun dappere krijger Fam Mulan. Ze kreeg de medaille van dapperheid van het keizerlijke leger uitgereikt. Mulan accepteerde de eer. Ze bedankte de keizer en keerde terug naar haar familie. O, oh, Mulan, we zijn zo blij dat je veilig bent. Je hebt ons zo bang gemaakt. Vergeef me, vader. Nee, mijn kind, je hebt ons trots gemaakt. Ik ben ook trots op je. Wat? Wie ben jij? Ik ben een beschermdraak. Ik zorg altijd voor degene die het in zich hebben om zichzelf te bewijzen. Jij bent dapper en heb pure liefde voor je vader en je land laten zien. Jij bent een echte krijger. Je hebt bewezen dat vrouwen alles kunnen doen wat ze willen als ze er met hart en ziel voor gaan. Ja, en ik ben trots om een dochter te hebben.